3 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij een Foxconn-fabriek in China zijn vannacht rellen ontstaan onder de werknemers. Zo'n 2000 medewerkers zijn woedend omdat een bewaker een van de arbeiders zou hebben geslagen. De boze menigte heeft onder meer een wachttoren vernield. De politie rukte uit om de medewerkers in bedwang te krijgen... De Foxconn-fabrieken in China staan ook wel bekend als Apple-fabrieken. Er worden verschillende onderdelen gemaakt. Bij de fabriek in Taijuan zou de achterkant van de nieuwe iPhone 5 gemaakt worden. Het bedrijf kwam eerder in het nieuws vanwege de slechte werkomstandigheden. Foxconn is bezig met het doorvoeren van verbeteringen. Zo mag een werkweek tegenwoordig nog maar 60 uur duren. Voorheen was dat veel meer. Het aantal doden bij het lawineongeluk in Nepal is opgelopen tot 10. Onder hen zijn zeker zeven Fransen. De groep was bezig met de beklimming van de Manaslu, een berg van ruim 8100 meter in de Himalaya. Hun kamp op zeven kilometer hoogte werd getroffen door een lawine. Twee lichamen zijn geborgen, dat van een Duitse klimmer en van een Nepalese gids. Tien mensen die de lawine hebben overleefd zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er worden nog vier alpinisten vermist. Drie mensen in een auto die op een overweg vast kwam te staan... zijn op het nippertje aan een aanrijding met een trein ontsnapt. De auto bleef stilstaan op het spoor in Zeggen in Noord-Brabant... terwijl de Intercity naar Roosendaal eraan kwam. Het trio kon op tijd uit de auto komen... maar slaagde er niet meer in de auto weg te duwen. Door de klap die volgde brak de auto in twee stukken... maar er waren geen gewonden. Het treinverkeer lag een tijdje stil na het ongeluk. Dan nog het weer. Vannacht flink wat regen, soms met onweer. Morgenochtend af en toe zon. Later weer buien. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Doe nog iets sneller. 1, 2, 3. Dit is de Nacht van het Goede Leven met uh, Ali van Leer. <totstut> oh ja. Dat was vorige week, dat waren de maestro's. Dat was Midas eh, Meester, die er ook even zich lekker kort van afmaakte. Net als de jongens hier, die nog een beetje aan het zijn. Goed, theater nu. Nou ja, theater, het is wel wat meer. Hè. Het is beeldende kunst, het is een concert, het is een boottocht, een maaltijd. Een onderzoek, hè, bovengronds en ondergronds. Uh, het is ook een verkleedpartij en een wandeling. En alles bij elkaar, vond ik het in ieder geval een hele bijzondere ervaring. En het heet Ik een eiland. En het begint op een fijne boot die je brengt van de Amsterdamse oranjesluizen... naar het Vuurtoren-eiland. Met de enige vuurtoren die Amsterdam rijk is. En vertrek je s'avonds om half uh, zeven stipt. Het eilandje is van staatsbosbeheer En behalve wat laat zomerlijke muggen... leeft er ook nog een kudde soai-schapen. Moet je maar opzoeken wat dat zijn. En op de boot krijgen we allemaal blauwe gewaden uitgereikt. En we krijgen instructies van net zo'n blauwe engel als wij... met z'n allen zijn. Uh, 60 in totaal. Maar deze engel heeft een witte horen op het hoofd. Welkom, welkom iedereen. U heeft besloten... Om de oversteek te maken. Tenminste, u denkt dat dit uw eigen keuze is geweest. Ja, dat maakt ons werk alleen maar makkelijker. Toen de vrije wil nog niet jullie dagelijks leven beheerste, werden wij voor elk witte wasje aangeroepen. Nu is goddank alles jullie eigen schuld. Denken jullie. Dat is goed voor de wijsneuzen onder u. Oh, ik, nee, ik ben Garon niet en het ei is ook niet de Styx. Oh, ik zie sommigen wat glazig kijken. Nou, Garon is de veerman die de stervende over de mythische rivier Styx naar Hades brengt. Er is hier trouwens wel degelijk een onderwereld, maar daarover straks meer. Garon werd door de oude Grieken als een oude man voorgesteld, leidend onder de taak die hij tot in de eeuwigheid moet vervullen. Ja, ik zou zeggen, wees blij dat je een baan hebt. Vanwege de, ja, het geloof dat het toch niet kosteloos was, werd bij de overleden Grieken een obool in de mond geplaatst. Een obool! Iemand! Ja! Nou, een zilveren munt. Toen smeten ze ook al met geld vandaar dat wij aan deze onderneming ook een pittig prijskaartje hebben hangen. Wie ben ik? Zie mij als een representant van de mythische wereld. Tijdelijk gedetacheerd hier op een plak. Wacht even Nederland. Wegens een uh, alkefietje met zijs, zal ik jullie uh, verder niet mee vervelen. En wat moet ik nu verder nog zeggen? Oh ja, dat jullie uitverkoren zijn. Ja, dat vinden de mensen altijd heel erg leuk om te horen. <lacht> Wij weten wel beter. Nou ja, goed. Voordat u uw voet op het eiland zet, zijn er een aantal zaken die u moet weten voor uw eigen bestwil. U ondergaat zometeen de reis alleen. U bent niet samen, u bent hier voor uzelf. Dat betekent dat u, nadat u bent ingedeeld en ontsmet, twee meter achter uw voorganger blijft lopen. Mijn drie assistenten leiden u rond, zij zijn te herkennen aan de eenhoren op hun voorhoofd. U zult uh, denken waarschijnlijk, maar dat zijn kinderen... Vergis u niet, het zijn oude zielen in een nieuw lichaam. Zij kennen de weg. Ja, wat staat hier? Als de tocht een kweesde wordt, dan bent u op de goede weg. Succes! Instructie over de keeps. Nou, u heeft u zelf al aan. Dit bent u nu. Misschien ontleedt u uw identiteit aan uw kleding, de laatste mode en zo. Alhoewel, als ik zojuist om me heen heb gekeken, was dat hier niet echt het geval. Uh, vandaar, u uh, bent al ik genoeg. En uw kleding die heeft u daar niet nodig, slechts om u warm te houden. Vandaar deze cape. Deze cape wordt uw tweede huid, de vervilte eelt op uw ziel. Ja, ik ga toch eens contact opnemen met de vertaler, want dit is allemaal veel. te poëtisch, wat een nou. Op het eiland wordt u een schim, een schim van uzelf. Een heel stuk over een astraal lichaam, Sluik ik over. Ja. Nou, u geeft voor een aantal uren uw identiteit bij ons in Bruikleen en in ruil daarvoor krijgt u van ons een alias. U kunt bij ons de komende uren niemand zijn. Ja, het staat er, ik moet het voorlezen, anders krijg ik gedonder naar boven dan kunt u, uh, uh, al die aliasen die zijn eender, raakt u alstublieft niet gehecht aan uw alias, dat is niet de bedoeling. Als u aan het einde van de reis iemand anders wilt zijn, dan kunt u dat kenbaar maken aan een van onze gidsen. De informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. Instructie over het spreken, dat kan hier niet. Niet vanwege het geluid, het gekletst, het gekwek, het getwitter, maar vanwege de verstoorbaarheid. Alles slaapt hier en dat willen wij graag zo houden, opdat u kunt dromen. Heeft u al niet genoeg gepraat daar? En is het ook niet zo dat hoe meer u praat, hoe minder er naar u geluisterd wordt? Vraagteken, uwe? Ja? Bovendien is er hier een vogel die zich pas laat zien als u zich koest houdt. Dus vraagt u zichzelf af: voordat u uw mond open doet, is het een verbetering ten opzichte van het stilte? Ik praat voor u. Dank u. Ja, en dan gaan we. Penen. Oh ja, wees gerust. Dit is niet het In integendeel. Daar komt u juist vandaan. Ga eens maar na hoe vaak u daar. ...met de toekomst ben deze geweest. Dat hoeft hier niet. Sterker nog, dat kan hier niet. U bent hier een eiland. Dit eiland is speciaal voor u ingericht... ...door Zeus als installatie. Alles wat u ziet en hoe u het ziet... ...is opgelegd van boven... Nou, uh, dan zijn er, geloof ik, een aantal van jullie dubbel uitverkoren en hebben de nummer 1 gekregen. Deze personen kunnen nu naar voren komen en gaan met mij mee. U loopt achter elkaar aan, dat bent u wel gewend. Wij blijven meelopers. Nou, misschien dat wij elkaar ooit nog eens terugzien. En terugzien deden we haar. Maar ja, pas nadat mijn uh, opgesplitste groep van twintig... Uh, geleid door een blonde, jonge, blauwe vee... van een jaar of, nou, wat zal ze zijn, dertien... diep in de krochten van het eiland... hadden we allerlei wonderbaarlijks gezien en gehoord. We hadden die bijzondere vogel mogen aanschouwen. Uh, waanzinnig genoten van de heldere avondlucht... en de wolkenpartijen aan de einders... Oh, de stad die daar zo langzaam verdween in het donker. En ja, dan was het langzaam een lichtkermis. De boten die langsvoeren. De golven dan die ze meebrachten. De soep die ons door witte en zwarte schapen werd geserveerd. De echte schapen die ons ontweken. En de spiegel die ons werd voorgehouden. En uiteindelijk, alle zestig samen, ook nog eens een koor dat ons toezong. En het bijzonderste was misschien wel dat iedereen ook echt zijn mond hield. Dat was heel mooi. Goed, wie deze reis mag meemaken, ja, die is waarlijk uitverkoren. Chapeau, hoor, voor het hele idee in de regie. Dat is Gusta Gelijmse. Voor de teksten en dramaturgie was dat Tom de Ket... en de filminstallatie was van Erik Lieshout... de waterinstallatie van Bart van Elden... het decor en de kostuums van Sylvia Fennis... de muziek van Luc ex. Weet je wel? Die uh, van, uh, van de ex. Nou goed. En de actrice die u hoorde net was, uh, is Robijn Wendelaar. Die is van boven gestuurd hè, om ons te begeleiden en te verlichten. En ja, dat hele koor en die boot. Nou, ik weet het niet hoor. Gewoon alles. Het was gewoon echt een happening. En wat het allemaal betekende? Nou... Weet je, mijn vader was een socialist in hart en nieren... en die uh, hield ons als kind voor dat als het de bedoeling was... dat de mens alleen maar voor zichzelf op de aarde was... dan zou iedereen toch uh, zijn eigen eiland hebben. Lekker in zijn eentje. Maar ja, dat is dus niet zo. Nou, daar gaat voor mij deze voorstelling over. Ik, een eiland. Helemaal uitverkocht? Oeh, u kunt er helemaal niet meer heen. U kunt wel de muziek die uh, Luc X uh, hiervoor componeerde... die kan je horen, kan je zelfs downloaden op zijn site. Ik geef u één stuk... Uh, op een bepaald moment zit je met een hele groep in uh, die blauwe alijassen jassen... in een wachtkamer, ondergrond. Hè. Allemaal heb je een eigen krukje. Je hebt allemaal ook een koptelefoon. Uh, het is een wachtkamer, echt. En om zijn beurt wordt er dan een van ons ontboden om uh, een gangetje door te gaan. En dan krijg je een lang, belangrijke persoonlijke vraag... terwijl je in een spiegel kijkt. Oh. En de rest, die luistert dan naar dit... Er zijn nog acht wachtende voor u. De wachttijd bedraagt circa vier minuten. Excuus, de wachttijd heeft vertraging opgelopen. Een ogenblik geduld alstublieft. De muziek die u hoort terwijl u wacht is de muziek die u hoort. Doorbrengen. Dat betekent dat er per dag 253 miljoen minuten aan effectieve tijd verspild wordt. Wel van dat soort uh, open deur filosofieën. Ik, een eiland, fijne stem en een tekst van uh, Tom de Ket. En de muziek was van uh, Luc X. Premiere op de radio nu. Nou ja, ik weet helemaal niet of het echt een première betreft hoor. Maar uh, afgelopen zondagavond, dus een paar uur geleden... Uh, presenteerde Theo Nijland groots in de kleine Comedie in Amsterdam... zijn nieuwe album getiteld Het Begin van het Einde op te vatten zoals u dat belieft. Nou, feit is dat het uh, vol staat met liefdesliedjes. Liedjes waarvan hij uh, eerder zei... genoeg te hebben, ze nooit meer te willen maken. Maar ja, gelukkig bleek dat onzin. Hè, wat moet je nou zonder liefde? Zonder het bezingen van de liefde. Hoe mis het ook vaak loopt. Als ik maar weer bij je terug mag... Je weet toch dat ik van je hou Ik luister, ja, ik luister Maar ik weet wat je gaat zeggen Alle naakte feiten Ik kan ze niet willen Als ik maar gewoon weer terug bij jou Als ik maar weer bij je terug mag ik smeek het je en kijk naar mij. Ik vouw mijn handen om in één keer voor mijn schuld te boeten. Kom het je verwijten, smijt ze voor mijn voeten. Daarna ben ik weer helemaal van jou. Alleen nog maar van jou. En dit keer. Meen ik het oprecht En als het de dingen die ik naliet Die ik niet deed Nu is wel ga doen En als ik zei dat het bespeelde Toch weer deed Ik was de weg kwijt Het was geen afscheid, echt Ik ben weer helemaal van jou Als ik maar weer bij je terug mag ik ben veranderd, dus onthoud Dat ik je nooit meer in de steek laat Dat durf ik je te zeggen Ik smeek je op mijn knieën Ik smeek je dit niet naast je neer te leggen Ik ben weer helemaal van jou Ik weet het Ik heb het al zo vaak gezegd Als je me wel weet dat als ik zeg dat het me spijt, dat, het, dat ik dat nu ook echt voel schat Wat ik bedoel is dat, dat het recht uit mijn hart komt Ik was verwacht schat, ik was de weg kwijt, het was geen afscheid Echt, ik ben weer helemaal van jou Ik ben weer helemaal van jou, ik weet het, ik heb het al zo vaak gezegd, maar we gaan dit doen en we gaan dat doen en we gaan het anders doen. Nee luister nou, het was geen afscheid, ik was de weg kwijt, echt, ik ben weer helemaal van jou. Nou, ik vind het wel... Hakt er toch wel in, hè? Ja, Theo Nijland. En niet alleen die, die, die backing vocals van die dames is mooi... maar ook die sidekick eh, Junior Mers... die eh, je meehoort eh, fiedelen fladdelen. Goed, volgende lied heeft eh, de lullige titel M'n Hoekje. Ah, noem het zoals je wilt. Iedereen zijn eigen hoekje. Wederom uit het hart gegrepen. Als je zo graag wilt dat ik van je hou Nou dan hou ik van je Als je me liever ziet met oranje haar Verweet mijn haar oranje Als je zo graag met mij onder de Spaanse zon wilt Nou dan wordt het Spanje Jij komt nog best een aardig eind met mij Als je huilt om wie of om wat dan ook Vroeg ik je tranen voor je maar wil je mijn hoekje zien, laat ik me niet verleiden door je. Want mijn hoekje, mijn hoekje is van mij. En daar wil ik, daar wil ik, daar wil ik niemand bij. Niemand niet, zelfs jij. Zeg jij maar waar ik woon, in een villa-wijk of in een een Oké, okay, ik deel het met je. Het maakt mij niet uit welk spel jij het liefste speelt. Zeg jij maar welk spel, oké, okay, ik speel het met je. En wil jij alles rood, dan maak ik alles rood. Of wil je alles wit, oké, okay, ik wit het voor je. Maar mijn hoekje kan dus echt niet hoor je. Ook niet een heel klein beetje, ik wil het echt niet, weet je. wat mijn hoekje... Mijn hoekje is van mij. Daar wil ik, daar wil ik, daar wil ik niemand bij Niemand niet, zelfs jij Geen vraag om andere man verdriet. Zelfs dat van jou niet het interesseert me niet op een hoekje. Thank you. Toen ik eh, zes, zeven jaar oud was, had ik maar één idool. Dat was die mooie, donkere man in die groene, licht glimmende blouse... tegen die rood-roze achtergrond. Een plaat uit mijn geboortejaar. Het jaar van zijn doorbraak. Dus een foto eh, dat ik schoongewassen, al in pyjama op de bank zit... met steeds deze plaat in mijn handen. Als maar kijken naar dat mooie gezicht. En ondertussen alle liedjes, fonetisch meezingend. Ik kon de hele plaat uit mijn hoofd. Nog steeds trouwens. Een plaat die mij doet verlangen naar, naar ja, weet ik veel naar wat? De onschuld, de geborgenheid. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top i took a trip on a sailing ship and when i reached jamaica i made a stop but i'm sad to say i'm on my way won't be back for many a day my heart is down my head is turning around i had to leave a little girl in kingston town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 Voor many van Helbergen, een klassiek zangeres, sopraan, heeft dit lied ook een hele speciale betekenis. Maar haar verlangen is groter en existentiëler. Haar moeder zong het voor haar toen ze een jaar of zes, zeven was... en ze met haar familie in de Antillen woonde. En toen haar ouders weer verhuisden, een van de vele keren... zong haar moeder het niet meer. Maar verdween het lied nooit uit Jet. En misschien ligt in het horen van dit lied, als kind wel... Hè, haar liefde voor het zingen. Ze maakte er een voorstelling over... samen met schrijfster Marjolein van Heemstra. Op een heel bijzondere plek. Mijn naam is Jet van Hilbergen. ik ben Plastiek les. En ik ben Marjolein van Heemstrijd, mijn schrijver. En dit is de Palmencas in de Hortus in Amsterdam. En deze Palmencas is een hele mooie, bijzondere plek. En die bestaat dit jaar 100 jaar. En wij willen... Ja, wij willen hier graag een voorstelling maken. Een voorstelling over heimwee en onthemeling. En de voorstelling die is geënt op een liedje uh, van Harry Bellefonte En dat heet Jamaica Farewell. En dat gaat over een... Met Roos die weg moet van het eiland waar hij vandaan komt. Het gaat over heimwee eigenlijk. Het gevoel van zoeken naar waar je thuis hoort. Naar de plek waar je moet zijn. En iedereen kent dat gevoel waarschijnlijk wel. Dat, dat je eigenlijk niet op de juiste tijd of op de juiste plaats bent. Of allebei. En dat er ergens een tijd en een plek is waar je wel thuis hoort. Een verlangen naar die plek. Ja. Dus en, en dat verlangen, dat is heel universeel... En dat heeft de mensheid eigenlijk al sinds ze bestaat. Ja. Bijvoorbeeld, een paar honderd jaar geleden werd heimwee de Zwitserse ziekte genoemd. Er is ook veel over geschreven, omdat de Zwitserse soldaten die in andere landen moesten vechten, dus buiten hun eigen Zwitserland, die kregen zo'n last van heimwee dat ze doodgingen en dus niet meer konden vechten, niks meer waard waren als soldaat. Ja. En het allerbelangrijkste was dat ze geen liedjes mochten zingen, geen liedjes over het thuisland. Van vroeger, van thuis. Want dat maakte de ziekte alleen nog maar veel erger. Ja, dus die werd verboden om te zingen. Wij willen wel zingen trouwens in deze voorstelling. Nou, ik niet, maar Jet. Ik ga zingen. Ik word begeleid door twee muzikanten. En uh, we zijn hier gevraagd om dit te doen door de vrienden van de plantage. Die graag iets wilden maken rondom het, het feit dat die palmerkast 100 jaar bestaat. Ja. En wij speelden dus al met dat idee om die voorstelling over heimwee te maken. En dit is de ideale locatie. Omdat er hier zoveel... Ontheemden staan, die van over de hele wereld in die potjes hier zijn neergezet. Misschien ook wel allemaal verlangen naar hun thuisland. Hier komt het publiekje zitten. Ja, rijen Helemaal tot achter en dan met uitzicht uh, op de hortes aan die kant. En uh, deze blijft staan, ja. hè? deze enorme pan. Hier staat muzikant. muzikant. muzikant. Piano. Piano. Ja, Lampje, Apionk. lampen. Uh, publiek dus. Jets moeder komt sowieso kijken. Is mijn tante. Wij zijn nichtjes eigenlijk. Dat is een familievoorstelling. En we hopen natuurlijk dat, uh, dat jullie daar ook allemaal zitten. Ja, komt zitten. In lange rijden. Ja. En wij denken echt dat het de moeite waard is. Het is zo'n mooie plek. En we hebben echt een goed verhaal. En volgens mij wordt het een hele, hele bijzondere, intieme voorstelling. melancholische voorstelling. Nou, u hoorde Jet en Marjolein in een filmpje... dat uh, al deze winter werd opgenomen in Die Palmenkas het was ter promotie en ter fondsenwerving voor de voorstelling. Nou, beide zijn helemaal gelukt. Want het geld kwam er. En het publiek ook. Uh, en terecht, want het is een bijzonder mooie voorstelling geworden. Marjolein heeft een, uh, een grotendeels biografische tekst geschreven voor Jet. En zij brengt die tekst met verven. En ze zingt als een nachtegaal. Prachtige teksten van, van Heijnen, van Yeats, van Schlegel, van Jan, John Dryden. Nou. Uh, soms op nieuwe composities van jonge componisten. En ze wordt bijgestaan door twee bijzonder goede multi-instrumentalisten... Martijn Heida en Boele Weemhof. Ik zat daar deze week weer met mijn microfoon in de aanslag. Zat er geen batterijen in mijn microfoon? Ja, ik geef u maar even de ontluisterende details van mijn professionele leven. Hè? Waarvan ik het volgende uur overigens nog een navrand voorbeeld uh, zal volgen... Afijn, jits prachtige zang had ik toch ook niet mooi kunnen registreren met die ene microfoon. Gelukkig heeft ze een van die liederen die ze zingt op haar site gezet, het slotlied. Het is een populair lied uit Frankrijk. De muziek is van Courtois, uit 1934. Maar de tekst is van de Franse acteur, later auteur en dirigent, Roger Ferney. Het lied heet Jukali. Een denkbeeldig eiland, een gedroomd eiland. De plek van onze verlangens, ons plezier, ons geluk. Een plek waar onze arme menselijke ziel steeds naar op zoek is. Like gris de Conduisit en jour, milie toute petite. Maar la fée qui l'habite, gentiment nous invite à en faire le tour. de tous les humains l'a dit que nous attendons tous pour demain Jet van Helbergen, voor wie zingen de ultieme manier is om aanwezig te zijn. Terug op haar eiland te zijn. Gaat dat zien en horen. Er zijn nog twee voorstellingen vrij. Uh, vrijdag 28 en zondag 30 september. En daarna is het helaas schloes. Want dan wordt de palmenkas weer gevuld met alle planten die nu buiten staan... in grote potten in de Hortus. En die zijn allemaal niet winterhard. Hortus is trouwens ook een hele fijne plek. bezoekje waard. Het voelt steeds als een ja, stap terug in de tijd. One of my favorites now, the Supreme Al Green. If I gave you my love, I'd tell you what I'd. to me you get right down to Who baby so many good things i could say about your girl i could say that i really, really, Nou, ik kan nee nee nee nee Goed, uh, mijn kompaan in het zoeken naar mooie hoorspelparels... Hou ik je van Veen, van Beeld en Geluid. Die heeft al, uh, al eerder iets, iets moois opgeduikeld. Daar heb ik ook al wat van laten horen. Is lekker oud, maar houdbaar spul. Het zijn korte scènes van de Britse toneelschrijver Harold Pinter... uit de jaren 50, is dit. En het is door Koos Mulder vertaald... en door de VPRO in 1964 gebracht als kleine hoorspelletjes... onder de naam Pintertjes. Nou, luister naar Ja en amen. Het zijn twee oude vriendinnen die weinig om de hand hebben en nergens naartoe kunnen. En die praten bij een kop soep over, ja, koetjes en kalafjes. U hoort Nelsnel hè, als de eerste vrouw en Mien van Kerkhoven-Kling als de tweede vrouw. Ja en amen. Zag je die vent naar me toe komen? En me aanspreken aan het buffet. Dus uh, je hebt het, het brood gehaald? Ik wist niet hoe ik het moest dragen. En toen heb ik de bordjes bovenop de soep gezet. Huh? Nee, ik lust wel een stukje brood bij mijn soep. zag je hoe die ene naar me toe kwam en me aansprak bij het buffet. Wie? Kom naar me toe. Hij zegt, uh, hallo, zegt hij, hoe laat hebben we het? Hm. Verdomde brutaliteit. stond er net op de soep te wachten. Hm. Oh, het is tomatensoep. Hoe laat heb je het, zegt hij? Ah. Je hebt hem toch zeker afgebekt? Oh. Ik heb hem op zijn nummer gezet. Schiet op zeg, ik ga terug naar mijn je thuis hoort... voordat ik de politie roep. Hm. Ik, ik ben er nog maar net. Ben je met de nachtbus gekomen? Ja, Ja, met de nachtbus... Regelrecht hierheen. Waar vandaan? Van Nadel, arts. Met welke? De 294. En uh, kan ik helemaal mee dat Fleet Street komen. Met de 291 ook? Ik zag je praten tegen twee vreemden toen ik binnenkwam. Moet je me ophouden met dat praten tegen vreemden. Je oud fel. Kijk uit tegen wie je praat. Ik, ik, ik praatte niet tegen vreemden. Daar ik kwam weer zo'n zo nachtbus langs. Je ging de andere kant op. Naar voelen. Het was een 297. Nee, die kant ben ik ben ik nooit uit geweest. Nee, en tot dan naar Pool Street geweest. Dat is de andere kant op. Ik voel hem niet veel voor die kant op te gaan. Die kant van voel hem op. hebben ze een keer meegenomen in de politiewagen. Maar ze, ze hebben je niet vastgehouden. Ze hebben me niet vastgehouden. Nee. Dat kwam alleen omdat ze me aardig vonden... toen ze me in de wagen hadden. Denk je... denk je dat ze... mij aardig zouden vinden? Daar ben ik niet zo zeker van. Deze tafel kun je zien wat er gebeurt. Nou, het is in ieder geval beter dan, dan dat ding aan de rivier. Ja, er is niet te veel lawaai. Nee, er is altijd wat lawaai. Ja, er is altijd leven. We zullen nou wel gauw. En sluiten om, om schoon te maken. Het waait buiten. Ja. Zou hier wel willen blijven? Dat vinden ze niet goed. Nee, nee dat weet ik. Nou ja, we sluiten maar voor, voor anderhalf uur. Niet? Nou, het, het is niet lang. Je, je kan weggaan en, en dan, dan terugkomen. Ik ga weg. Ik kom niet terug. Als het licht is, dan, dan kom ik terug voor mijn kop thee. Ik ga. Ik ga naar het park. Hm? Ik weet Ik ga naar Waterloo Bridge. Je zal misschien net de laatste 296 van de brug zien komen. Ja, die zal ik net zien. als een, als een uit. toch? 1964. Ik vind het uh, verbazend modern. Maar ja, goed, was ook een tekst van uh, Pinter. Hè? Uh, ik, ik ga nu iets laten horen. Ik, uh, heeft u ooit van uh, Ros Zotea gehoord? Nee, ik ook niet. Maar, ik weet niet eens uit welk land die komt, maar ik kreeg het uh, via Facebook. een uh, vriendin van mij, Lily Bos, weet je wel, die zelf ook heel erg mooi kan zingen, waar ik vaak dingetjes van laat horen. Die mailt mij dan af en toe uh, uh, een nummertje wat ze helemaal te gek vindt of heel raar. Of, uh, en dit is een filmpje, ik heb het later helemaal niet meer terug kunnen vinden op, uh, uh, op YouTube. Uh, dan hoor je deze zanger en is een hele zaal. En die hele zaal die, die, die danst samen. En het is een soort wedstrijd. En nou, ik begreep er helemaal niks van, maar het klinkt ook wel heel lekker. Luister maar. ประคองกายตั้ง Zult de ik I'm gonna make you Aan de hand Ik ga Ja, dat was het. Ja, toch? Ik zal het nog eens opzoeken wat het was. Alleen, ik zit hier met een computer waar de hele tijd uh, mijn, mijn pijltje uit beeld vliegt. Het schijnt aan mij te liggen. Dus ik uh, ga het even opzoeken. Luister hier maar even lekker naar Quantic. En dan is het dadelijk uh, een mooi interview. Met uh, Koes van den Eker en uh, Marcel Musters. Doedeloe!